Dit is Renate Evers met het een man overleden nadat een bolletje met hartdruk in zijn maag was geknapt. Hij kreeg volgens het Openbaar Ministerie een hartstilstand. De bolletjeslikker was onwel geworden. Een medegevangene sloeg alarm. Maar toen hulpverleners bij de cel aankwamen, was de man al overleden. De bolletjeslikker was op schiphol aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het actieschip Arctic Sunrise van Greenpeace is weer in Nederland. De ijsbreker kwam kort na het middaguur aan in IJmuiden... en het vaart later vandaag door naar Amsterdam. Het schip heeft bijna een jaar aan de ketting gelegen... in de haven van Moeremansk. De Russische autoriteiten hadden het schip geënterd... vanwege een actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. De dertig opvarenden, onder wie twee Nederlanders, werden aangehouden... maar kwamen een paar maanden later weer vrij. De internetsite ovchipkaart.nl heeft een lek in de beveiliging. Een reiziger wilde ondanks een account aanmaken op de site... en kreeg toen allerlei privégegevens van anderen te zien. Een paar gegevens kon hij zelfs aanpassen. Het bedrijf achter de ovchipkaart zegt dat de problemen dinsdag zijn opgelost. Op ovchipkaart.nl kunnen reizigers hun transactiegegevens bekijken... en hun saldo verhogen. In het oosten van Jemen hebben extremistische moslims 14 militairen uit een bus gehaald en een uur later doodgeschoten. De executie was een vergelding voor het militaire offensief tegen de groepering Ansar al-Sharia, een afsplitsing van Al-Qaeda. De regering probeert te voorkomen dat extremisten in het oosten van Jemen een islamitisch emiraat stichten. Het weer, zonnige periode. In het noorden en noordoosten kan nog een bui vallen. Het is zo'n 22 graden. Morgen eerst de buien regen, gevolgd door een korte, droge periode. Maar in de middag stevige buien met kans op onweer. En het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voorknopend Ridderkerk drie kilometer zowel op de hoofd als op de parallelbaan. Dat komt omdat de hoofdrijbaan dicht is tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein door een ongeluk. Verder vielen op de A1 van Apeldoorn en Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen acht kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 From a phone booth in Vegas Jessie calls at 5am To tell me how she's tired Of all of them She says Baby, I've been thinking About a trailer by the sea We could go to Mexico You, the Academy We'll drink tequila And look for seashells Now doesn't that sound sweet Oh Jesse you always do this Every time I get back on my feet Jesse paint your pictures About how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 You can always sell any dream to me. I oh, just you can always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 Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea, Jesse. You can always sell any dream to me. Even wat het gebeurt. Dit is een goede wereld. Hele goede wereld. Any dream to me. Ja, het lijkt inderdaad wel een beetje op Elton John deze muziek. Heb je helemaal gelijk? in. Dit is de singer van Joshua Kedersen en Jesse, het is even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We zitten in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, weer om drie uur live vanaf de Mediapark aan de Tolweg 10A. We hebben een overvolle agenda vanmiddag. Dus laten we maar gauw beginnen, laat ik zo maar zeggen. Goed. Uh, wellicht iets later dan half vier krijgt u van ons de evenementenagenda. En waarom die iets later is, dat uh, zal ik u zo meteen uitleggen. Uh, um, om half drie, hij is inmiddels in de studio gearriveerd... onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Eén voordeel is altijd, als hij in de studio komt... dan weten we één ding zeker. Droog. Het gaat niet regenen. Goed, dat allemaal om half drie. Ik ben erg benieuwd wat het allemaal gaat worden in het weer hier in Zandvoort. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Barry... En natuurlijk, liefhebbers, hij kan niet ontbreken... om kwart voor vijf het gedicht van de week... onder de prachtige titel Aan de Zandvoortse Kust. Dat belooft veel mooi, een mooi gedicht te worden. Om kwart voor vijf. Wat gaan we zo meteen straks mee beginnen? Uit, om kwart over twee gaan we het hebben over Jazz aan de Zee. En de animator, animator daarachter is Ton Ariensen. En vorige maand was het de, de aftrap. En vandaag staat alweer het tweede concert... Op de proppen en dat begint om 4 uur in Thalassa. Daar gaan we zo meteen alles over vragen. En twee, te weten komen hoe de eerste keer is gegaan en wie, welke gast er vanmiddag weer komt. Uh, we hebben ook. Uh, Jaap Koper is voor ons op pad gegaan en die heeft diverse interviews ge, gepleegd. En dat al heeft allemaal te maken met de Europese kampioenschappen zandsculpturen. Die door een Ier is gewonnen. Dus daar ook diverse interviews met de deelnemers en gewoon ook met de burgemeester zelf. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, dan, even kijken. Dan, dan is het kwart over drie, uh, luisteraars. En dan komt de Logans Blues Band, de Zandvoortse Blues Band, uh, op bezoek. En die gaan voor ons uh, twee uh, nummers uh, ten horen brengen, live in de studio. Dus vandaar dat de evenementenagenda uh, daarvoor iets gaat opschuiven. De Logans Blues Band, want die spelen morgenmiddag... Uh, bij Café Laurel en Hardy, de Zandvoortse Bluesband. Ze dus de twee nummers, zoals gezegd, ten gehore brengen... en uh, dat is allemaal om kwart over drie. Er wordt ook weer het voetbalseizoen is begonnen, SV Zandvoort mag vandaag ook weer aantreden... en dat heeft alles te maken met de Haarnefse Dagblad Cup... en die wedstrijd begint om vijf uur, dus daar kunnen wij u geen verslag van doen. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort... tussen de muziek door en ik zou zeggen... Uh, veel zomerse muziek. Zo is het, Albert-Jan. Vanmiddag tussen 2 en 5. Zandvoort op zaterdag. En ik verheug me om uh, kwart over drie, hè, dat optreden. Ik ben blij dat we een grote studio hebben. Dus uh, alle bandleden die zijn van harte welkom. De Logans Blues Band. Vanmiddag live vanaf kwart over drie. Op de radio bij CFM. Het plaatje bij CFM Salford op zaterdag, dat was She uh, Moves. Zo meteen gaan we praten met uh, Ton Arissen. Het gaat over Jazz AC vanmiddag uh, in Café Het Juttertje. Daarover straks veel meer bij CFM Salford. Er is nog één plaats. Hier is Go West en we close our eyes. Het was een singen uit de jaren 80 van Go West, Jordan, We Close Our Eyes. Ja, vanmiddag een uh, geweldige jazzoptreden optreden in uh, Café Het Jutter. En daarover gaan we praten met uh, Ton Arissen. Ton, welkom in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Je wordt langzaam ook een bekend gezicht in de studio. Ja, het is, uh, ik kan zo in het programma schuiven. <laughs> ja. uh, even uh, jazz aan zee. Voor de luisteraars die uh, het concept uh, niet kennen... je hebt een maand geleden de, de, de aftrap daarvan gehad... kan je even het concept in, uh, een beetje uitleggen... Hoe dat werkt? Nou, het concept is voorlopig uh, tot en met december het tweede weekend van de maand. Wij houden wat spelling op vrijdag of zaterdag. Vanwege weer- en bruiloft partijen in Talassa. Maar over het, het is in Talassa, hè? Het is in Talassa ja. en het wordt over het algemeen gedaan, wordt het gepland op zaterdagmiddag van 4 tot 7. Uh, goed, van waar? Uh, jazz aan zee? Jazz aan zee. Jazz is toch iets wat ze in Zandvoort missen. En nadat ik gestopt ben met mijn café zijn er heel veel vragen gekomen of ik niet iets kon doen. Uiteindelijk is de Lassa geweest en die heeft gezegd... Tom, we hebben hier een gedeelte aan de zijkant van ons restaurant. Daar staat een bar in. Wil jij dat uh, als soort café gaan maken? Ik zeg, dat gaan we doen. En dat hebben we afgesproken. Dat we dat in ieder geval tot en met december handhaven. Dan evalueren we wij. Maar na de eerste keer is zo'n succes geweest. dat We zijn nu al aan het plannen tot juni volgend jaar. Ja, je, je, je, je zei het al van een maand geleden had je Lils McIntosh. Lils Ja, die, die had de, de aftrap verricht. Uh, hoe is dat bevallen? Dat is heel goed gegaan. Kijk, als je Lils McIntosh haalt en uh, Kloes van Mechelen... dan maakt het niet meer zoveel uit wie er dan nog meer mee doen. Zonder dat ik die mensen uh, wil zeggen dat dat geen muzikanten zijn. Maar dan, er, komt er zoveel feest binnen. En die dag was het heel mooi weer. Dus het hele Zuidterras zat vol. Ik denk dat er zo'n 150 tot 175 mensen die dag daar, uh, dat jazz-evenement uh, bezocht hebben. En dat verwacht ik vanmiddag weer. We hebben vanmiddag nou, Mr. boekie Wookie heet hij. Uh, dat is uh, Erik-Jan Overbeek. En het is een, uh, nou wat ik al zei, een Boekie-Boekie-specialist. Uh, hij heeft in 2011 uh, heeft hij het North sea Jazz Festival geopend. Hij heeft twaalf cd's inmiddels uitgebracht. Hij uh, heeft een vaste begeleidende groep. bestaat uit uh, Ab Hansen op basgitaar en Martijn Klaver op drums. En nou, het dak mag er niet af. Maar ik denk wel dat het meer gaat gebeuren. Het, het is ook niet de eerste de beste. Maar het is een, een muzieksoort die je eigenlijk ook, ook weinig op de radio meer hoort. Ja. Hetzelfde geldt voor Dixieland. Maar Boogie Woogie. Dat is wel heel apart. Ja. Dat wordt dus in, in, in, in ere gehouden door deze pianist. Ja, ja de er is er nog eentje. Eh, Valkering en Martijn Schok. Die spelen ook Boogie Woogie. Maar die schakelen dan toch heel langzaam over op uh, gewone bluesmuziek. Daar is het meer aan gerelateerd natuurlijk. Het is meer de blueskant van de jazz. Oké, okay. uh, zijn er persoonlijke contacten die je hebt? Of uh, huur je een bureau in die dat voor je, voor je regelt? Ik heb uh, zes jaar lang samengewerkt <laughs> ja, met uh, Menno Veenendaal. Ja. En die assisteert mij hier ook in. Dus ik geef aan wat we willen. En hij zoekt een betaalbare en goede combinatie. Uh, dus hebt, uh, door dit fenomeen, dit jazz aan de zee, iedere uh, tweede weekend uh, van de maand, uh, heb je natuurlijk weer een heel, heel ook een, uh, ander publiek weer aangetrokken. van mensen wel op, die op het strand zijn en die dan toevallig dit meemaken. Ja, dit is uh, de eerste keer met Lils is dat uh, bijzonder opgevallen. Natuurlijk komen er wat mensen kijken die mij nog kennen uit mijn caféperiode. We ja. zijn ook allemaal geweest en daarvoor hartelijk dank. Ik zie jullie vanmiddag weer. <laughs> maar het is, is ook grote wel... weer. Het is, uh, zijn. het is ook wel leuk om uh, andere mensen te zien. En als je dan ziet hoeveel er genoten wordt, er is daar natuurlijk veel meer ruimte. Ja. En de entourage is echt geweldig. Kijk, mag, ik moet hier zeggen natuurlijk dat Talassa echt een geweldige tent is. Maar dat is het ook. Echt. Ja. Ja, kijk, het is een, is een, ook een restaurant. Wie kent Talassa niet? Maar het is de combinatie van je kan dus van live muziek genieten en je kan dan ook een hapje eten als je wil. Ja. Dus dat is een andere... Ja, bij jou kreeg je altijd een stukje worst en een stukje kaas. Ook ja. altijd heel lekker ja. hoor. Ja, dat krijg je maar... hier ook. Ja. <laughs> nou, hier wonen het bitterballen, maar goed. Ja, oké. Okay. Maar goed, je kan eventueel... Als je dan wil, kan je na afloop van het concert... Uh, kan ja, je, zo kan is je, het opzet dat je na, je na afloop je kan je... Je kunt er dus een, een avondvullend programma van maken. Want je kunt er blijven eten. Ja, het begint om vier uur vanmiddag. Ja. Is er ook bewust gekozen voor in de namiddag? Daar is bewust voor gekozen. Dan is het om zeven uur, half acht... Kort voor is het echt afgelopen. Mm -hmm. En als de mensen die kunnen dan gewoon... ...of het dorp in of blijven eten. En ja. blijven eten is een aanrader. Want een Boogie Woogie hap... ...dat is echt geweldig. Nou, het uh, is dus, dus mooi dat die combinatie... ...tussen Telassa uh, en jou... Dan, uh, ...dat dat zo dan uitpakt. Dat de mensen de gecombineerd en live muziek kunnen genieten... ...en een hapje kunnen gaan eten aan het strand. Ja. Goed, vanmiddag vier uur. Uh, de Boogie, Mr. Boogie Woogie. Oké, okay, uh, zijn we iets vergeten? Nee. nee, ik heb hier een te klein geschreven notitie meegenomen. Maar dat is toch een verhaal dat door anderen verzonnen is. En het, het belangrijkste eruit heb ik meegedeeld. Dat is wie hem begeleidt en dat hij zoveel CD's heeft uitgebracht. En dat hij het North Jazz Festival heeft geopend. En als je daarvoor uitgenodigd wordt en twee keer de beste geweest bent van Europa... dan heb je heel iets uh, gepresteerd, denk ik. Goed. Vanaf 4 uur live boogie woogie uh, bij Telassa in het café Het Juttetje. Ik hoop dat u zo nog een nummertje daarvan hoort. Dank u. Gaan we nou, dat? Zeker, <laughs> zeker doen, Tom. doen we dat. Tom bedankt. Hoi. En uh, we gaan elkaar in de toekomst vaker zien. Hè? Want ja, Jij kan ik, toch niet stilzitten? Nee, want ik kom dan de volgende keer kom ik met het uh, Festival. Nee, met de uh, historische race. Met festival gekoppeld aan de historische race. We zien je volgende week Dank weer, Tom. Dank je wel, Ton. En hier is je, Mr. Boogie Woogie... vanaf vier uur vanmiddag bij uh, Talassa. Geweldig optreden worden vanmiddag vanaf 4 uur bij Café Juttetje. Bij Strand dat was het optreden van Mr. Boogie Boogie. We draaiden met Fetch Frenzy. Daarachteraan hoorde je deze van Clean Bandits, dat was extra ordinary. Zo, <coughs> <coughs> so, goeiemiddag. Goedemiddag. Hallo Goedemiddag. Lex, daar dan is dan. u weer Dag Lex. in de studio van maar wees bezig. Ja. stram niet geprobeerd hè? Dan waai je een beetje weg geloof ik. Nou, ik ben wel even over de boulevard gefietst. Ja. Met de wind mee? Nee, tegen wind in. Och, dat is niet slim. Nee. <laughs> <laughs> want, want je, je, is, je wist nee, het toch? Nee, waar maar, de wind maar dat is kwam. de rijrichting. Oh, oh ja, nou ja, dat maakt niks uit. He? De boulevard niet. De fietsers komen van links en van want, rechts. Want, want ik ga, ging van noord naar zuid en de, de wind is zuidwest, dus ik moest er dik tegenin. En het is windkracht 6. Uh, Oké. Okay. Tot uh, uh, tippend aan 7. Dus dat ja. is krachtig. Dat weer moeten we, die wind moeten we volgende week hebben met de remrace. Katamaran. Oké, okay. maar dan wordt het wel eens afgelast hoor, met dit soort uh, windsnelheden. Ik hoop het niet, want ik ben zwaar in onderhandelingen of ik mee mag. Gaat het lukken? <laughs> nou, ik okay. ga nog even voor Oké. Okay. Okay. En wanneer is dat dan? Uh, aanstaan is vandaag over de week. Aanstaande zaterdag? Ja. Oké. Okay. Mijn laatste zin is het eind van de week wat minder wind. Oké. Okay. Dus het komt straks aan de beurt. Nou... <hijen> Ik zou zeggen, een steek van wal. Goed zo. Nou, we zijn vanochtend uh, begonnen met wat uh, bewolking. Maar in de loop van de ochtend ging het opklaren. Maar het... Ja, het waait zo hard, hè? Jammer. Want anders had ik wel op het strand gevegen, hoor. <laughs> Want er is flink wat zon. En we hebben een heel klein uh, buitje gehad, hè? Een heel klein buitje. Ja, ja. Bij jou, bij mij niet. Nee, bij jou niet? Nee. Oh, hier wel. Oh. oh. En, uh, nou ja, het is een krachtige, krachtige wind. Windkracht uh, 6. Tippend aan zeven. En uh, de wind die gaat uh, vanavond gaat die afnemen. En de maximumtemperatuur is uh, nu op dit moment 20. En die kan nog 21 graden worden. En het blijft droog vandaag. Ja, de anders, anders was het niet, zeker niet geweest. Nee, nee, maar morgen blijft het niet droog hoor. Het is morgen wisselend bewolkt. Het uh, eerst wat zon in de middag. Dan uh, neemt de buienkans toe. En ik verwacht wel dat er uh, een buitje valt. Nou ja, buien zijn altijd heel plaatselijk hè? dat heb je dus uh, net gemerkt bij mij was het dus droge jij Rob jij hebt het uh, niet ja, droog houden niet droog houden nee. er staat uh, maar morgen dus een, uh, een matige tot vrij krachtige zuidoost draaiend naar zuidwesten wind en uh, s morgens is die uh, is nog matig en uit het zuidwesten dan is er weer windkracht 6. Oké. Okay. Ja, we dit weekend hebben we de weekendmarkt. Hè? Die begint uh, vanmiddag in het centrum en dan uh, morgen ook de hele dag. Dus ze dus we moeten wel met een beetje regen rekening gaan houden. Morgen. Morgen. Ja, morgenmiddag. En de maximum temperatuur die is uh, ongeveer 22 graden. En dat komt omdat de wind uh, morgen eerst uit het, het zuidoosten komt. En uit het zuidwesten dan gaat de temperatuur dalen s middags En met een bui. Maandag. Dan hebben we opklaringen en wolkenvelden... En ook weer een buienkans. Er staat een, een, een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5 tot 6. En misschien wel 7. Met een maximum temperatuur van ongeveer 20 graden. Gaan we door naar de dinsdag. Het is het wisselend bewolkt. Met opklaringen en buien. Ja, die buien die zijn dan ook weer heel plaatselijk. En er is zelfs kans op onweer. Er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Dat is dus 5 tot 6. En een uh, maximumtemperatuur van ongeveer 19 graden. Ja, de temperatuur die gaat wat dalen. Nou, de verdere vooruitzichten... de komende week... Uh, door een hoge, lage drukgebied... boven de Britse eilanden... en de restanten van de tropische storm... dat is een ex Bertha... aanhoudend wisselvallig... met geregeld zon... buien en veel wind... De middagtemperaturen van enkele graden tot ruim onder normaal. En dat is het eind van de week. Maar het eind van de week gaat het wind wel wat afnemen. Ja, je schreef van de week op Facebook, Lex. Een beetje herfstachtige weer hè, de komende week. Nou, dat klopt dan wel, hè? Dat klopt wel, ja. ja. Maar je zou de kaarten opnieuw gaan schudden, maar dat heeft niet geholpen. Dat heeft echt, nee. niet, echt niet geholpen. Niet echt. Nee. Oké, okay, Lex. Nou, als de mensen het weer willen blijven volgen, kunnen ze kijken op jouw website. Ja. En dan uh, op mijn website kan je trouwens ook de zeewatertemperatuur uh, zien. 21 graden. Keurig. En een half. En hij was van de week 22. Ik was er niet uit te slaan. <laughs> <laughs> Dat is, uh, mijn website is www.metiopagina.nl. Je kan me volgen op, uh, me op uh, Facebook. Nee, Facebook kan ook natuurlijk. Facebook Maar wel. op Twitter. Twitter. Dat is at Meteopagina. En natuurlijk op uh, de televisie. Ja, TV kanaal 40, uh, digitaal en analoog, uh, kanaal 45. Ja. Tot volgende... Kom je elke kwartier langs, Lex? Uh, ik kom elke kwartier langs. Ja. Ja. Dus... Op de tv. Op, de TV, <laughs> Op de tv, hè. Op de Zonder de TV. foto, hè? Zonder foto. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, Lex, mag je hartelijk danken. Geen dank, en uh, tot volgende week. Ja, volgende week spreken we weer rond half drie. Dat was het weer. Het wordt een beetje smerig weer. Maar goed, we genieten er toch lekker van, hè, met z'n allen. Dat hoort een beetje bij de zomer, af en toe ook een beetje wisselvallig weer. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. radio, deze uit 88, van Nene Cherry, de Buffalo Stents. Zo dadelijk gaan we het hebben over die zandkunstenaars het EK Zandsculpturen. Jaap Koper heeft diverse mensen geïnterviewd, hè, de zandkunstenaars. En ook burgemeester Nick Meijer sprak hij. Na het plaatje van Berlina Carlisle en Circle Innocent gaan we verder met die interviews. over het EK Zandsculpturen. Gisteren de prijsuitreiking daarvan. Jorde de Belinda Carla in Circle in De Zand. Uh, ja, en wellicht velen hebben het uh, vanmorgen al... tijdens het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort live... vanuit Hotel Hoogland kunnen vernemen. Uh, nadat hij de titel namelijk vorig jaar al in de wacht sleepte... is de Ir Fergus Mulveni ook dit jaar opnieuw... Europees kampioen Zandsculpturen geworden. Dat maakte de jury van het evenement in Zandvoort... Uh, gisteren bekend. Net als vorig jaar werd ook dit jaar zijn kunstwerk door de jury als beste van de sculpturen beoordeeld. Acht zandkunstenaars hebben in een week tijd ieder een berg van 9 kubieke uh, meter verwerkt tot een enorm kunstwerken. Waarvoor dit jaar het thema Counterpoint in Music and Movement was gekozen. Het, het is het derde jaar op rij dat het Europees kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort wordt gehouden. Wie meer wil weten over de sculpturen, kan bij de VWV een boekje afhalen. waarin de locaties en beschrijvingen van de fragiele kunstwerken staan vermeld. De sculpturen, zoals vele Zandvoorters weten, zijn nog vele maanden in Zandvoort te bewonderen. Oké, okay, en Jaap Koper heeft uh, diverse mensen gesproken: zowel de kunstenaars, de burgemeester. maar ook de organisatie Mar Marcel elster nou, of wipper man uh, die uh, achter de, de Zandacademie zit, uh, dan wereldwijd. Dat is Marcel Elsjan of Wipper. Uh, vorig jaar uh, stonden we bij het, uh, bij het Kerkplein beneden, kan ik me nog herinneren. Maar uh, dit jaar is het ook, was het volgens mij ook weer ongelooflijk moeilijk voor uh, mensen om daar een oordeel over te geven. Ja, voor de jury was het eigenlijk een, een onmogelijk uh, iets, want sowieso is kunst. Uh, een, een subjectief uh, beoordeling van iedereen. Mm -hmm. Het hangt er maar vanaf wat je mooi vindt en wat je aanspreekt. Uh, daarnaast is de kwaliteit die is weer zo gigantisch hoog. Um, ik heb de juryleden wel een beetje kunnen wijzen, een beetje kunnen duiden van nou, dat is heel knap gedaan in Zand en uh, daar moet je op letten. En, uh... Maar ja uiteindelijk, het lag ook heel heel heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. En uh, het was ook moeilijk om uiteindelijk te zeggen: van nou, oké, okay, dat is de winnaar. Dus, uh... De zandsculpturen, uh, de WSSA, hè, dat, is, ja. uh, dat is de organisatie. Uh, ja, van daaruit is die ontstaan ook, hè, de, om juist dit soort evenementen te, te gaan doen. Ja, dat klopt. De WSSA bestaat al uh, sinds 1991. Mm -hmm. Uh, ...is opgezet door een Amerikaan. En die Amerikaan die heeft ook uh, zeg maar alle reglementen samengesteld voor wedstrijden. En dat zijn ook de reglementen die gewoon internationaal nu gehanteerd worden... ...waar er ook een wedstrijd gehouden wordt. En uh, wij hebben in 2004 hebben wij de organisatie overgenomen van de Amerikaan. Die was toen 72 en die zei van ik heb er genoeg van. Wij uh, gaan het overdragen aan jou, dus uh, vandaar. Wat, wat heeft de WSSA met Zandvoort? Nou, wat ik net al in mijn verhaal zei... Uh, Zandvoort is eigenlijk, heeft eigenlijk wel een bijzondere plek in ons hart uh, gewonnen de afgelopen vier jaar. Mm -hmm. uh, je hebt hier zo ontwichtelijk veel medewerking van ondernemers, van de gemeente, van de VVV... Uh, maar ook van bewoners. Uh, iedereen is hartelijk, iedereen... Uh, uh, wil gewoon erbij betrokken zijn. En dat kom je niet overal tegen. Daarin is echt Zandvoort iets bijzonders. En dat vinden niet alleen wij als organisatie... maar dat vinden de kunstenaars ook. Het is een soort warm bad waar je elk jaar... Ja, ik naar toe net ja. En dat is... Uh, daarom hopen we dat het gewoon de komende jaren zeker nog hier zal blijven. En uh, dat Zandvoort... Ja. Deze, dit evenement hoort gewoon bij Zandvoort nu. Daar ja. kan het... een Scheveningen waar het 23 jaar lang was... en die het gewoon nu absoluut niet meer willen... kan daar niet, niet meer tegenop. Dus daarin uh, is Zandvoort uniek uh, in? Absoluut. Ja. absoluut. Uh, nou is het ook zo, uh, als ik dan uh, in de week voorafgaand hè, Aan het uh, moment dat het dan echt los uh, gaat. Dat iedereen uh, het uh, allemaal kan zien. Maar dat vind ik dan zo'n mooi gezicht. Dat iedereen daarmee bezig is. Het, ik, ik, ik weet niet. Ik krijg dat altijd toch wel. Uh, dat, dat, dat roept het dan bij mij op. Uh, dat, dat je die kunstenaars gewoon uh, echt is bezig ziet om hun werk te maken. De beziening. Ja, dat klopt. Het is een en al bezieling. En uh, dat merk je onderling ook. Ik bedoel, het is een wedstrijd, maar eigenlijk zijn het allemaal goede vrienden van elkaar. En ze gunnen het elkaar ook als de ene wint of als de andere uh, de tweede wordt. Uh, dat is voor hen geen hoofdzaak. Het gaat er met name om dat ze hier iets heel moois neer willen zetten. En dat er een ja, eerste, tweede, derde prijs of een, een titel Europees kampioen aangehangen uh, is. Dat is voor hun eigenlijk maar bijzaak. Is het, uh, dan is, uh, zijn jullie nu hier geweest. Hè? Als we zijnde? zijn, uh, dan ligt er ongetwijfeld weer uh, een volgend evenement alweer uh, om de hoek te kijken. Ja, dat klopt. We zijn uh, druk bezig met uh, een heel grootschalig evenement. Het is geen wedstrijd. Uh, in Macau, vlakbij Hongkong. Uh, dat moet, als het goed is, in december moet dat opgebouwd worden. Uh, en dat zal waarschijnlijk een maand of twee, drie duren, zo groot is dat. Uh, en dan in maart dan, uh, gaan we naar uh, Maleisië, naar Kuala Lumpur. En dan begint hier ook alles weer. En als het goed is, wordt de zandsculpturenroute dan uitgebreid. Dus komt er een hele strakke planning van... Welke gemeente gaat als eerste de zandscultuur uh, krijgen in hun gemeente? En zoals het er nu naar uitziet zijn er zes à zeven gemeenten die mee willen doen. Ja. Dus uh, ja, dan wordt de planning heel strak. En dan zit toch Zandvoort erover in. Waarschijnlijk in de staart met het Europese kampioenschap. Ik dank je, je hart. Graag gedaan. na het interview wat uh, collega Jaap Koper had met de organisator van het uh, EK Sandsculpturen hoorde je deze van Johnny H.S. en Shattered Dreams. Nou, diverse deelnemers aan het uh, EK Zandsculptuur hier in Zalvoort. Waaronder ook een uh, Nederlandse deelname en die uh, was afkomstig van Maxim Gazendam. En uh, Jaap Koper sprak met hem. Althans, even kijken hoor. Geluid, uh, ja, van, uh, Komt, ja. De van de staat er nog. En als er een uh, fix briesje staat, dan uh, is dat uh, voor mijn rekening. Uh, ik sta bij een van de mensen die meegedaan heeft de afgelopen week. En uh, ja, sinds vorig jaar uh, hebben we ook nog wel af en toe één keer in het jaar daar een babbel over. Over de sculptuur, dat is Maxim Gazendam. De Nederlander die meegedaan heeft, uh, blijft toch altijd wel een speciaal evenement lijkt mij. Het is altijd een speciaal evenement. En eigenlijk is ieder sculptuur wat ik maak is weer een, een speciale happening. Maak maakt nooit twee keer hetzelfde, maar om weer in Zandvoort uitgenodigd te worden is natuurlijk weer een, uh, ja, weer een belevenis en een eer om weer voor Nederland te mogen uitkomen. Helaas uh, wederom geen podiumplaats, maar uh, uiteindelijk doen we het niet voor de prijzen, maar doen we het om een mooie sculptuur neer te zetten waar de mensen van kunnen genieten. Ja, en de bedoeling is dat hij dan ook wel even een lange tijd uh, gaat staan? Daar gaan we wel van uit, ja. Daar hebben we ons best voor gedaan om het uh, in ieder geval uh, ja, mooi uh, te laten zijn en ook mooi te laten houden. Ja. En de introductie was ook wel uh, heel erg bijzonder, want uh, ik kwam je tegen bij de VVV Zandvoort en toen gaf jij een van de Zandvoortse kunstenaressen, uh, volgens mij, even heel gauw op een bliksemles in hoe je een sculptuur uh, moest maken. Dat is Kitty Barnama geweest. Ja, klopt. Uh, zij, uh, zij was uitgenodigd om in de jury plaats te nemen en zij kon die uitnodiging niet aannemen uh, zonder zelf eerst een zandsculptuur te maken, vond ja. Dus zij heeft eerst de fijne kneepjes geleerd om zelf te oefenen en een sculptuur te maken in zand. Om daardoor nog beter een oordeel te kunnen vellen over de, de sculpturen die wij gemaakt hebben. En ik heb haar een beetje wat dingetjes uitgelegd. Ja. Want het is ook jouw uh, professionele bezigheid ook. Ja, het is uh, mijn fulltime job om zandsculpturen te maken. Waar hier dan één uh, voorbeeld van is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment, dan heb je er een hoop gemaakt. En dan vind je het ook wel even na verloop van tijd wel even best. Uh, ja, net, net, als Zijn mensen. net als iedereen die werkt En ik ja. ben ook maar gewoon een mens uh, Die is gewoon toe aan af en toe een weekendje of af en toe een vakantie En uh, er is uh, tijd van werken En een tijd van vrije tijd ja. Even over de, de, de club van die Zandsculptuurmakers Ik zeg het maar even een beetje plastisch Maar uh, dat is een wereld op zich En iedereen kent elkaar ja, het is een heel klein wereldje. We kennen elkaar, al elkaar uh, vrij goed. We, zijn, uh, we noemen elkaar conculega's. Deze week hebben we tegen elkaar gestreden in de vorm van uh, ja, concurrentie uh, om de hoofdprijs te winnen. Maar volgende week dan bouwen we net zo lief weer gezamenlijk aan één project. En uh, ja, we kennen elkaar allemaal. Ja, en is, is, is het dan ook voor één berichtje: als er iets, uh, een uitnodiging is, is het dan eigenlijk al genoeg? Ja, we, we, ken, we hebben uh, op Facebook en Twitter en, uh, en, uh, mobieltjes en mail en dat, uh, we zijn uh, goed met elkaar verbonden. Ja, wat, wat, wat, uh, even nog over deze week, maar wat zal je missen als je weer een week uh, hier uh, geweest bent en wat zal je dan uh, het meest missen? Ik, uh, ik denk het, uh, het mooie weer, want we hebben wel heel erg geluk gehad afgelopen week. Ja. En uh, ik denk dat ik de volgende keer, als ik ergens weer in de regen uh, sta, dat ik dan weer uh, met weemoed terugdenk aan, uh, aan Zandvoort, waar het zonnetje zo lekker scheen. Ja. Uh, en de reacties van het publiek en de, de, het warme welkom van de, van, van de lokale ondernemers en alles en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt. Het, is, uh, het was een heel fijn, uh, ontspannen, uh, ja, ontspannen week, ontspannen projectje. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem de Nederlandse deelnemer Maxime Gaasendam uit het EK Zandsculpturen. Zometeen in het volgende uur gaan we daarover door. En we hebben ook nog een prima bandje trouwens. De Logan Blues Band. Zij treden zometeen even naar kwart over drie op bij CFM. In de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een